to the U, to the L, to the I, to the I, to the N, to the, the schoenarts. Ten huizenpuss zitten de kids van Rotterdam lekker te chillen in hun bed. Word. Vanavond is het een maand geleden dat Laura verdwenen is. Ja, ik kan ook tellen, ze Kylie. Ik vind het gewoon vreemd als ze er niet meer is. Het voelt zo anders. Maak je geen zorgen, Kylie. Laura heeft al meer zotte toeren uitgehaald. Ik ben er zeker van dat ze vroeg of laat weer tevoorschijn komt. Ja, als een spook. Bleh. Kenny stopt Bleh. ermee. Dat is niet grappig. Allee, Eddie. Wat is er nu precies gebeurd in de laatste avond? Oh, ik heb het u al gezegd. We zijn naar de doolhof geweest aan het kasteel van de burgemeester. En toen draaide ik mijn rug om... En Laura was ribbedibie. Wat was dat? Het is spook van Laura Ballemans. <laughs> Moralee Kenny, oude bakkesket. ket. Spooken bestaan toch niet? Wat weet jij daarvan, dikzak? Hé, hey, zwijgen Kenny. respect tegen mijn autoriteit. Eddie, ik ben bang. Bescherm mij. Ja, ja Eddie. Bescherm mij, eh, uh, uh, ons, eh, uh, ons... Niet bang zijn, Kylie. Ik, ik bescherm u wel. Eh, uh, Eddie? Ja, maar... Uh, uh, uh, uh. Oh, hier ligt mijn pakketje verse truffels. Ah, Eddie. Tijd om de vuilbakken buiten te zetten. Ja, pa. Kust mijn klote Ik ben hier weg. Waar je bang, Kylie? Gaat het? Ik. Je kunt het mij altijd vertellen, hè? Als er iets u dwars zit, mijn schouder, die is er voor u. Jezus, homo, dit is oké. Okay. Je weet toch goed genoeg dat ze verliefd is op Eddie. Kylie, is dat waar? Maar Lara dat was toch je beste vriendin? Gewoon oh, Lars, Laat me allemaal maar rust! Met jonge lieden als deze in Rotterdam is het niet verwonderlijk dat hun leerkracht, compulsief vuilbekker, meester Creon, een zenuwinsinking nabij is. Zijn onderdrukte gevoelens voor collega Jokasta maken het er ook allemaal niet makkelijker op. Ook zo'n moeilijke dag gehad. Ja, ik snap ze precies niet meer, mijn klein mannen. Vonske, dat is nu al de derde klas schildpadden die ik heb moeten begraven. En nieuwe cavia's, dat durf ik al lang niet meer kopen. En als je er iets op zegt tegen de kinderen, dan staren ze je alleen maar aan met hun koude, dode ogen. Begint het nu al zo jong tegenwoordig? Normaal wachten ze toch tot hun 16 jaar om afgestompte zombies te worden. Dat doet mij toch iets, hè? Oh, als zo'n een klasje vrolijke kindjes die stukje bij beetje veranderen, vervlakken... Oh, hun zieltjes verliezen. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is voor iemand. Als jij heet het Als liefdag dat zegt. Je weet dat ik uw steun erg waardeer. Mijn huwelijk is ook niet meteen beste ter wereld. Hè? Betekent dat dat... Ik hoor een courgette. Betekent dat dat, dat wij ooit... Samen er is wat Ik bedoel, is er, Of uh, enfin, ik bedoel, is er hoop? Stront, ik gevoelens, mooie mooie gevoelens. Hm? Eh? Misschien? Eh, je, je zit als een broer voor mij. Strontvlieg. Frisgevassen, na een drukke dag coureerderij, loopt hooker, this a heart of Gold, Marieke over straat naar huis. Hé, hey. wat is dat, hè? He? Hé, hey, la kind, wat is dat met u? Dag, je? vrouw van niet meegen? Oh, zeg maar, zullen. Wat scheelt er? gewoon, jongens jongens zijn zo gemeen en mannen mannen zijn nog erger je probeert er iets tegen te zeggen maar ze, ze luisteren gewoon niet, nooit en ik moet echt met iemand kunnen praten maar wat is er dan toch lieverd, Ali vertel het hier keer tegen mij mijn papa de, de kamer Oei, schaam mij zo hard uw papa? Wie is dat? Ustagius, is, is Kalligaar. De dokter. Die een keer alweer al, hé. Godverd. Kom, jij blijft niet meer bij die vent. Ik breng je naar ergens veilig. En dan houd ik een keer een appelje schil maar met die dokter Kalligaar.